Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een donorconferentie in Warschau is 10 miljard euro opgehaald... voor hulp aan Oekraïnse vluchtelingen. De Europese Commissie draagt zelf 1 miljard euro bij. Verschillende wereldsterren als Bruce Springsteen en Billie Eilish... steunden de inzamelactie en ze traden op via een livestream. De Britse premier Johnson beloofde ook extra financiële steun aan Oekraïne... Dat maakte hij bekend tijdens zijn bezoek aan president Zelensky in Kiev. Hij zegde ook militaire steun toe. De Russische diplomaten zijn dit jaar niet welkom... bij meerdere herdenkingen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Volgens de organisaties komt dit door de oorlog in Oekraïne. Vanochtend werd in Leusden de massa-executie... 80 jaar geleden van Sovjet-krijgsgevangenen herdacht maar zonder vertegenwoordigers vanuit Rusland. De morgen is de herdenking van de bevrijding van Ravensbrück, en daarbij is de Russische ambassadeur ook niet welkom. Op 4 mei, bij de nationale dodenherdenking... zijn nooit internationale vertegenwoordigers aanwezig. In Shanghai mogen de eerste inwoners weer naar buiten. De Chinese miljoenenstad ging anderhalve week geleden in lockdown... omdat de omicron variant van corona om zich heen greep... Op plekken waar nu al twee weken geen nieuwe besmettingen zijn ontdekt, mogen mensen weer naar buiten. En in stadsdelen met een laag aantal infecties mogen mensen alleen binnen hun wijk op pad. Op de A2 in Limburg is afgelopen nacht een dode wolf gevonden. Het aangereden dier lag ter hoogte van Nederweert. Het is de derde wolf in drie maanden tijd die binnen een straal van 35 kilometer is aangereden. Het geslacht van de wolf is nog niet bekend. Het dier wordt verder onderzocht om de leeftijd, maaginhoud en conditie vast te stellen. Een DNA-onderzoek moet uitwijzen om wat voor soort wolf het gaat. De afgelopen maanden werd de wolf en sporen ervan veel vaker waargenomen. Het weer. Vanavond langzaam minder buien en meer opklaringen. Het koelt vannacht af tot net boven het vriespunt. Morgen op de meeste plekken droog en af en toe zon bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.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 Mi libertà, mi oscuridad y mi lúcero, mezcla de brisa, tempestad, así te quiero. zomers uh, deuntje. Nou, een lekkere gouden ouwe. oeh la la la van Shikadi. Uh, ja, Die kent het vast nog wel van uh, de film Footloose. En een lekker zonnetje erbij. Heel lekker hoor. Ja, hoor. Hey, welkom in de tweede uur van Entertainment for Young. Mijn naam is Gerd Heijen. En als je zit te eten, eet smakelijk. Luis Miguel. Amanda Del Amor. Maar die hebben we al gehad. Dus, de, ja, nee, daar gaan we... De, ja, dat heb je wel eens, hè. Dat je even een foutje maakt. Maar dat, dat, de, de volgende, die klinkt eigenlijk een beetje hetzelfde. Amada, mi amore mio... El Pasador. No, no, no, no, no. And that cleans so leuk, eh? He cleans. Amada mi amore mio. So it's. Luister, man. Amada mi amore amore mio. Amada, me amore, me Amada, me amore. more in me. Passador. Amara mia, amore mio. Dat was de titel van deze plaat uit de vlogen jaren ergens uit de jaren 70 als ik me goed herinner. En ik heb iemand aan de telefoon en dat is René Becker. René, een hele goede ja, avond al. Ja, goedenavond. Goedemiddag. Ja, het is het spannend is, het is, het spante net om. Hè? <laughs> ja, nee, maar hartstikke goed toch. Maakt niet uit. Ja. Hey, uh, ja, jouw nieuwe single. Alleen voor yes. jou. Ja, nou, het zegt genoeg, hè? alleen voor jou. En iedereen die hem hoort, die zou bijna op zichzelf kunnen betrekken. Het is inderdaad een, uh, een single die de afgelopen tijd uh, in, gemaakt is, in de, in, ja, in de tijd dat we veel thuis hebben gezeten. Dus voor ja. mij en ik het, veel televisie gekeken, wat meer dan anders. Ja, ja. ja. En ik heb mij, uh, ja, zoals je misschien had ingelezen, had ik, had ik mij laten inspireren door, uh, door het programma De Beste Zangers. De Beste Zangers, inderdaad. Ja, de, de... En ik kwam een prachtig liedje voorbij van The Love of My Life. En die werd gespeeld door een, een, ja, door een heel mooi stuk viool. Ja. En jij ja, zou zeggen, jeetje, wat, wat raar, Nederlands twaalf met een viool. Maar ik was zodanig uh, ja, uh, ja, onder indruk van dat stukje viool. Maar name in, in het begin, uh, toen Bella Perez nog niet zong, zeg maar. Ja. Namelijk name uh, dat stukje. Dat ik dacht, jee, het zou toch heel mooi zijn als ik zoiets kan maken. Gewoon dat het heel dicht bij me staat met een check Ook heel dicht bij me staat. Ja. En uh, nou, Gaandeweg had ik de tekst al een beetje klaar en, en toen kwam stukje erbij en ik heb Hubert gaan gevraagd, die jongen, de beste man die ook zeg maar de bekende man met een kaal hoofd met een hoofddoek op <laughs> gevraagd, zou jij voor mij dat kunnen doen? Nou, hij had ook een, een rol gespeeld in mijn vorige single, Het is raak. Ja, ja, ja. En het leek hem prachtig. Zo de studio ingegaan in, uh, met Jeroen Russen en Robert Vredeveld, uh, die onder andere, is niet belangrijk, maar wel leuk om te zeggen, ja, ontzettend duur. goed doet. Ja. Voornamelijk nu met uh, het schrijven van liedjes voor uh, Tino Martin bijvoorbeeld... ...en een kraantje papi en kinderen voor kinderen. Dus ik ben super blij dat de jongens hebben gezegd... ...nou, we gaan er wat leuks van maken. En dat is dus, uh, het eigenlijk Ja, ja het is product gekomen alleen voor jou. Ja, want het is een uh, prachtig nummer. Ja, het is wat anders. Ik ben, ja. uh, dat hoor ik heel veel. zeggen oh, ja, Het is wel iets anders dan uh, Al's een Komeet... ...en een en ander gezelligheid. Het is raak, echte vrienden. Ja, ja, ja. Tot, ja dat, dat is wel een, uh, dat is een echte gouden oude voor jou, hè, Al's een Komeet. Ja, ja, dat vanmiddag nog prima. Als ik als een komeet iets doe in een feestend of waar ik ben, dan, dan, dan is hij niet uh, geslaagd. Ja, uh, ja, maar dat, is, uh, ja dat, dat herken ik nog, uh, ja, want uh, het is wel aardig wat jaartjes geleden. Uh, als een komeet kwam uit in 2006, ja. maar inmiddels we hebben we natuurlijk een, een soort van apostillatie gemaakt, die kwam uit in 2008. Ja. En Eigenlijk elk jaar merk ik aan de Spotify streams, maar ook op downloads op, en ook op YouTube... dat hij elk jaar steeds vaker wordt beluisterd, maar ook vaker op playlists terechtkomt ja, van, van ja. face-nummers. Ja, dan gaat hij nog steeds als een komeet, laat ik het zelf zeggen. Ja, <laughs> ja toch? Ja. hè? we ja, gaan ja. als een komeet. Ja ja, ja, ja, maar dat is toch geweldig? Ja, ik bedoel, een eh, ja, heerlijk nummer is het ook. Dus... Ja, en voor iedere gelegenheid is er ook wel iets te vinden. Dus mensen ja. zegt ook wel vaak, ja, wat is nou precies jouw geluid, nee, Bekker, uit vlak vlakbij Groningen, maar wat, wat is nou jouw geluid? Ik, ja, ja, ja. Ik, ik laat me gewoon inspireren door de tijd van het jaar. En als ik vind dat het tijd was voor een pallet, in dit geval, dat niet heel vaak heb, maar ik, ik vond het gewoon eens een keer tijd om iets te doen wat, ja, wat ik eigenlijk niet zo heel vaak heb gedaan. En dat ja. is een heel mooi rustig liedje. Ja, even, even inderdaad eventjes een andere draai. Ja, precies. Ja, nou, maar dat, is, uh, en dat geeft uh, een uh, veelzijdigheid aan. Ja, aan de ene kant klopt dat wat je zegt, aan de andere kant vindt men bij de met name vaak. Ja, het is niet echt herkenbaar meer, want ze willen natuurlijk een vast geluid. Ze hebben het liefst dat je eigenlijk altijd hetzelfde genre doet. Ja, dat snap ik wel, want dan is het herkenbaar. Maar het moet dan ook iets van mezelf zijn, waar ik mezelf goed bij voel. Ja, natuurlijk, maar dat zeg ik. Ik bedoel, ja, ik ondersteun het ten eerste. Ik bedoel, hè? Iedereen wil wel eens een keer wat anders. Ja, ik vind het gewoon mooi om iets te doen wat, wat, wat ook bij mij past blijkbaar. Ja, ja. Ja, ja maar, maar ja, dan, dan overtref ik of dan, dan, dan kom ik misschien uh, ja. niet dicht bij de verwachting van de luisteraar. Maar ja, weet je. Uh, nee, ik je toch moet iets wat je zelf leuk vindt. Ja, je moet doen wat je, je eigen goed bij voelt. Precies. En dat is, uh, bij deze is dat sowieso uh, ja, gelukt. En uh, ja, natuurlijk uh, heb je een bepaalde uh, sound. Hey, ik bedoel, als we de cats opzetten, dan weten we aan de muziek al dat het de cats zijn. En, uh, en als we YouTube opzetten, dan weten we ook al bepaalde ridoutes. Uh, ja, ja, uh, ja, weet je, maar dat. Uh, ja, iets, iets anders is altijd wel verrassend. Nou ja, ik heb gemeend in ieder geval dat op deze manier is wat te, proberen te doen. En uh, ik moet zeggen dat de reacties heel goed zijn. En, ja, inderdaad, je krijgt er ook een ander soort publiek bij. Bijna. En, en, en, en je krijgt er ook mensen bij, zeggen nou, nou haak ik even af. Nou, dat kan ook prima. Ik, bedoel, ik heb niemand verplicht om naar mijn muziek te luisteren. Nee, nee. Ik vind het gewoon hartstikke leuk dat ik uh, in staat ben gesteld om zoiets moois te kunnen doen. Ja, ik, ja. Zeg, ik zeg altijd, als je me niet wil horen, zet die radio lekker uit. Ja, dan <laughs> ja. doen we het anders, al even een koffie kopje Zo is het. <laughs> so dat, dat is in de FaceTime ook zo, hè. dan zeggen ze, ja je is je niet op mijn nummer. Nou prima, dan ga je doen, ik heb het gewoon niet gevraagd of je hier wil staan. <laughs> Inderdaad. Gaan we hier of zo, we gaan wat anders doen, maar mij ja, ik ik het gewoon leuk dat mensen de tijd helemaal naar een dienstvaartsen en dat mijn muziek verder rijdt dan de provincie Groningen waar ik in. Ja, en dat heb ik gemerkt. En dat is best goed gegaan. afgelopen 15, 16 jaar. Ja. Hey, waar kunnen mensen jou volgen, René? Nou ja, natuurlijk op de welbekende kanaal. Uh, YouTube, uh, Spotify. Alle downloadpotten. Uh, mijn ja, eigen ja, website Facebook, natuurlijk Twitter, Instagram en zelfs op TikTok. En ja. Zelfs op TikTok Ja, ik vind, ik heb woorden eens een keer geroepen dat als mensen. Ergens in een feestent staan, of op een voetbalfeest, of waar, ook op een besloten feest. En ze hebben natuurlijk een vriendenfeest, hebben ze een liedje van mij erop. Een liedje, en ze maken er een filmpje van, en die is longig. Dan plaats ik die gewoon een of een zo door op mijn TikTok. Dus daar staan vaak filmpjes van momenten. Ah, oké. Van Ja, er komen soms verrassende dingen voorbij. Ja, leuk hoor, ook. Ja, ik zie het heel af en toe eens wat voorbij komen. Ik ben er niet intensief mee bezig, zeg maar, TikTok. Maar... Nee, ik ook niet hoor. Even kijken hoor. Hey. En um, eigen website had je die ook? Ja, ja eigen website. Uh, Renebekker.nl met zeker. Oké. Okay. Hey, en uh, staat er nog wat op de, op de planning bij jou? Uh, komende zomer? Nou ja, kijk. We hebben natuurlijk nu ontzettend druk met uh, deze promotie van mijn nieuwe single alleen voor jou. En ja, ik vind het ook altijd zo wat. Gooi bij jou je nieuwe schoen weg. Omdat je al bent bezig met, met weer een nieuwe schoen. We gaan ons richten richting deze. Ja. En we kijken hoe ver het reikt en uh, straks, als straks het de effect een beetje weggeappt is, dan kijk, ben ik al op zoek naar iets anders, Daar ben ik al wel een beetje mee bezig, ik weet wel dat het dan weer een soort van een tempo liedje zal gaan worden, maar uh, alsnog niet, wat is mijn belangrijk is dat ik gewoon die eindelijk weer eens kan doen wat ik de afgelopen jaren gemist heb, is dus gewoon ja, weer optreden. En, dat, en dat, dat merk ik wel, ik krijg bijna wekelijks al vijf, zes aanvragen voor nieuwe optreden. Dus dat is uh, ja. alleen maar goed nieuws. Nou, gelukkig maar, ja. Dat, uh, ja, dat, dat, dat was uh, eventjes uh, een tijdje weg en uh, ja, blij dat het allemaal weer een beetje loopt eigenlijk. Ja, je merkt toch gewoon aan de, aan, de, aan de mensen die uh, de feestje organiseren. We mogen weer. En dat, nou, ja. iemand is niet ja, iedereen worden, is er naartoe, hè? Ja, ze zijn druk mee bezig en uh, nou, dat ik daar een kleine rol in mag spelen is uh, voor mij ook mooi ja Hé hey René, ik zou zeggen, ja, kondig hem lekker dan, dan gaan we hem draaien. Nou ja, ik ben uh, super blij dat bij uh, ZFM Zandvoort ook mijn muziek gebruikt wordt. Zeker. Uh, Met nou, René Bekker en Deze zingeland is dan ook speciaal alleen voor jou. Hé, hey, dankjewel René, en een goed weekend. Yes, hetzelfde, dankjewel, en uh, nou, op naar een mooi weer. Zeker. Hé, hey, tot dan hè. Oké. Okay, Hé, hey, groetjes, wel. hoi, goed weekend, hoi. Jo. Ik zing mijn liedjes door het land En overal waar ik kom Ja, daar is het altijd feest Want gezelligheid, daar draait het om We zijn hier even met z'n tweeën Zie me zingend voor je staan Neem je langzaam met me mee In een taal die wij alleen verstaan We stoppen de tijd Om even te vergeten Wat de morgen brengen zal En alles verdwijnt maar voor even zing dit lied alleen voor jou Deze is speciaal Speciaal alleen voor jou Nee, het zit niet altijd mee Het me wel waard Er is genoeg om Voor te leven Want zie ons hier Nu samen staan Warm schenk De glazen in En drink Er zelf ook een op mij Vanavond Is een nieuw Begin deze kent geen eind, de tijd, om even te vergeten wat de morgen brengen zal En alles verdwijnt, al is het maar voor even, ik zing dit lied alleen voor jou. Deze is speciaal, speciaal. ...alleen voor jou. René Bekker en Alleen voor Jou. Ja, wat een heerlijk nummer is dat toch. Ja, Hé, hey, um, we gaan even naar een, een nummer... ...wat uh, ja, was eigenlijk uh, twee, twee weken geleden alweer. Nee, uh, ja, wel twee weken geleden alweer. Ja, Jean-Paul. Jean-Paul Chacon.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 Prachtig nummer. Ga, ga uit mijn leven. En dat allemaal van Jean-Paul Chacon. Ja, hier was hij aanwezig in, in de studio. En uh, met zijn nieuwe single Jazz for One More Day. Uh, Just One More Day. En uh, ja, die is natuurlijk, uh, wilde ik net zeggen. Uh, te beluisteren natuurlijk ook bij uh, The Sea of Love. En. Uh, Even kijken, ja, aankomende woensdag dan zit hij er weer tussen hoor. Tussen 10 tussen en 12. John Paul en Just one more day. Dus uh, ja, dan ook lekker afstemmen natuurlijk op uh, CFM Inter of uh, niet entertainer for Nou, uh, weet je, we gaan lekker door, want het wordt nou een, uh, een puin op. Nou ga ik twee uh, programma's op elkaar heen gooien en uh, nee, dat moeten we niet hebben. Ja, gezet. Ja, dat, uh, dat we zo. sowieso. Hoogkamer. En waarom zou ik zeggen. Ik heb jou niets meer te zeggen, laat me gaan, het is voorbij En zeur niet over spijt, het is over voor jou en mij Je voelt je schuldig en terecht, maar het is nu echt te laat Jij ging toch naar die af Het oh, gaat Zo overliefde, nou die zijn toch niet waar. Je hoeft mij niets uit te leggen, want dat zit niet in je hart. Ik heb gegeven wat ik kon, maar het was dus niet genoeg. Jij ging toch naar. Voor jullie, tot de klok is voor 7 uur. Mijn naam is Wethai en uh, dit was uh, ja hoe heet die ook weer? Mart Hoogkamer. Ja. En waarom zou ik nog zeggen? En we aan de telefoon hebben we Kiki van ja het duo zusje. Hallo, we zijn er inderdaad allebei. Goedenavond. Hallo. Ja. Oké. Okay. <laughs> dus dus boven zit er ook bij. Ja zeker. Ah. Hey, hoe is het met jullie? Ja, goed. We zijn lekker aan het uiteten voor uh, de verjaardag van onze ouders. Dus dat Aha. is uh, hartstikke lekker. En uh, wie, wie is de, even wie, even gaan we gaan even tijd maken voor het interview. Wie, wie is en, die jarig, uh, pa of ma? Allebei bijna. Deze week uh, mama en volgende week papa. Aha. Dus is uh, dus ja. gewoon lekker alles in één zo. Lekker ja, gezellig. Ja. ja, en we hebben natuurlijk net een nieuwe single uitgebracht een paar weken geleden bij je zijn. En daar gaat het hartstikke goed mee. Dus... Ja. Uh, ja, dat gaat goed. Geweldig. Dus, dus eigenlijk stor ik jullie gewoon. Nee, helemaal niet hoor. We maken graag tijd voor je vrij. Ah, oké. Okay. Ja, gelukkig. Hey, uh, uh, maar hoe, is, uh, ja, hoe zijn jullie op die uh, titel gekomen, die single? Bij je zijn? Want uh, is dat al spontaan ontstaan bij uh, iemand? Nou ja, uh, met onze vorige single zijn we de samenwerking aangegaan met het uh, platenlabel NAP, Nationale Ja. En zo zijn we eigenlijk met Frank van Koffie in contact gekomen... En uh, die heeft uh, het nummer bij je zijn geproduceerd. Dus die heeft ook bepaald uh, eigenlijk dat het nummer zo zou gaan heten. Oké. Okay. En, en daar had je niks meer over te zeggen. <laughs> ja, daar hebben we altijd wel wat over te zeggen. Maar uh, ja, we waren het er gewoon helemaal mee eens. Ah, oké. Okay. Nee, jullie waren het er mee eens. En, uh, ja, dat was een, uh, een mooie titel ervoor. Dankjewel. Ja, en het is, uh, ja, het is een, een leuke om geworden. Dat sowieso. Dankjewel. Ja. Hé, hey, en... Um... Wat, wat zaten jullie te eten? Wat zijn, zitten jullie bij de, de Chinezen of zitten jullie ja. bij de Griek? Ja, zitten aan de wok inderdaad. Ah, lekker aan de wok. Ja. Ah, lekker. Niet te veel, hè? Nee, zeker niet. <laughs> nee, maar je krijgt er zo weer honger van. Nee. Dat, dat, dat is het probleem juist. Hé, hey, waar, uh, waar, waar kunnen we jullie uh, uh, volgen? Want uh, wat, wat gaan jullie nog meer doen in de komende tijd? Nou, we gaan nog heel veel doen, want uh, de agenda staat eindelijk weer open. Nu uh, ja, corona een beetje minder wordt, dus dat is super fijn. Ja. Ons boekingskantoor ITB Entertainment. Ja, die is druk aan de slag met alle optredens. En ja. het beste kun je daarvoor even gaan naar onze website www.zusinfo.nl. En daarop staan ook alle linkjes naar onze social media, zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. En daarop uh, kun je zien uh, waar we allemaal uithangen. Dus uh, dat zou leuk zijn als... Uh, als iedereen dat even volgt. Ja, Dus www.zusinfo.nl Ja, klopt helemaal. Oké, okay, dan uh, moeten we daar wezen. En, en daar kunnen ze dus alles volgen wat jullie gaan doen in uh, de komende tijd. Staan jullie nog ergens op uh, een grote podia's uh, de aankomende zomer? Oeh, ja, we hebben zo de agenda niet bij de hand. Maar we mogen weer in Rotterdam staan. We in ons eigen mooie schijndel. En het uh, koningsdag... Het weekend ervoor, het weekend daarna, dat is een beetje uh, wat, we, wat we tot nu toe weten. Ja. We hebben het allemaal op onze Facebook en Insta, dus uh, daar kan uh, iedereen ons vinden. Oké, okay, dus uh, in ieder geval een drukke agenda weer. Ja, gelukkig wel. Ja, want uh, het is een beetje zonder uh, allemaal van de tijd. Ik bedoel. Uh, ja, twee jaar lang stilgeweeg, helaas. Dus we hebben weer volop energie om het tegenaan te gaan. Ja, wat hebben jullie stilgezeten trouwens in, in die tijd? of... Uh... Nou, dat niet. We hebben nog wel uh, vier singles uh, in die twee jaar eigenlijk uitgebracht. Dus de, we hebben zeker nog van ons laten horen. Ja, maar goed. Uh, jullie, uh, de rest, de studies en zo, dat... Uh... Ja, we hebben allebei een, een vaste baan daarnaast. Dus uh, ah, okay. we, we zijn gewoon bezig kunnen blijven. Aha. Dus nou ja, gelukkig maar dan. Ja, precies. Hé, hey. hey, en uh, wat, wat, doen, wat doen jullie naast, naast het zingen? Mag, als, ik, als ik vragen mag, ze brutaal mag zijn. Ja, we, wer we werken allebei uh, naast het zingen. Oké. Okay, ja, ik uh, uh, heb okay. een uh, baan in communicatie en ben dansdocent. En ik uh, werk bij onze ouders in de zaak, die hebben een eigen boekhandel. Aha, mooie boekhandel. Gelukkig nog, met echte boeken. Zeker. Ja, ja, dat, uh, ja ik, ik, ik ken er niet aan wennen aan die uh, e-readers. E nou, nee, het zou je nog verbazen hoeveel uh, echte boeken er nog verkocht worden, hoor. Ja, daarom zeg ik, ik kan er niet aan wennen aan die uh, aan die e iride. dat... Uh, nee. Geef mij maar gewoon een echt boek. Met uh, papieren velletjes die je omslaat. Ja, precies. Ja, ik, ik heb dat toch liever. Iedereen... Uh, ja, een, een verschil in mening natuurlijk. Uh, gaan, uh, wat, wat kunnen we er nog van jullie verwachten? Want jullie hebben deze single niet uitgebracht. Uh, volle agenda's... Uh, Gaat er nog een single, zijn jullie stiekem al bezig met een andere single, die uh, tenminste waar ideeën zijn voor uh, ontstaan? Nou, deze is echt pas voor vier weken uit, dus dat is nog maar heel kort. Dus uh, er ligt nog niks op de plank, maar uh, we bestaan volgend jaar tien jaar. Dus uh, Aha. waarschijnlijk gaan we het wel vieren, maar op welke manier dat zal zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar daarom, uh, ja, dat, dat kun je allemaal vinden op onze social media, als uh, er plannen zijn. Ja, ja, de, ja tuurlijk. Dat, uh, maar dat staat er nu nog niet op. Nee, we weten het zelf nog niet. Nee, het is te proberen. Hey, ik ga jullie niet langer ophouden. Ik hou jullie van het eten af. En, anders is het dadelijk al het eten op. Hey, ik zou je ja... Kondig hem lekker aan. Wij gaan hem lekker draaien. En dan uh, verwachten, we, verwachten we jullie weer met de volgende single. Ja, misschien eens een keertje hier in de studio. Dat, dat lijkt me wel leuk. En uh, ja, dat is ook wel prettig. Ja. Bedankt voor het leuke interview en dan gaan we hem nu aankondigen. Hier is 6 met bij je zijn. Hé, hey, dankjewel. Dag. En een heel goed weekend en niet te veel eten. Doei. Hey, doe doeg. Goedjes. Doei. Het is een hele tijd geleden, maar ik weet het nog heel goed. Het was een zondag in de lente. Toen heb ik jou voorzien. hoe Kom naar mij om iets te vragen en wat het was weet ik niet meer en ik zal nooit meer vergeten hoe je me aankwist toen niet keer het konzen van mijn hart niet. Best voor jou. Ik maakte verkeerde keuzes, te snel, te impulsief, te gauw. Maar ik hou van jou, want jij bent mijn alles. Als een lief in de nacht te vaak vertrokken, op zoek naar wat plezier. De kroeg in, weer de tijd vergeten Ja, jij zag mij niet meer Maar ik hou van jou Want jij bent mijn alles Alles, alles, alles wat ik nodig heb Ben jij Zocht mij geluk in verkeerde dingen? Zag iedereen als een vriend? Maar toch wist ik diep van binnen dat jij meer had verdiend. Maar ik hou van jou, want jij bent mijn alles. Wat ik hun nodig heb. En we gaan lekker verder met de, de meeste stroopwafels. En de oude Maasweg. Thinking of you again. Guess I have the hitchhike to the station. With every step I see you Like a mirror looking back at me.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 Kwart voor drie. Zet nu je radio maar aan. Maat een bel op deze zender aan. Vast morgens vroeg tot midden in de nacht draaien ze hier. nu. Ga je morgen wel de troon, Maar hou het nu nog even vol. Zo is dat. En uh, dat was dan een ja, leuke leuk, uh, leuk ingezongen door Leonardo. Ik loop op de straat, weet niet wat ik... En dit is Leonardo. Vandaag vergeet ik alle zorgen. me. titel van deze nieuwe single van Jens en Julia hier bij CFM Entertainment for You. En dan heb ik twee verzoekplaatjes. En uh, ja, ene verzoekplaatje is uh, van Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. En uh, ja, welkom alsnog. En uh, ja, bijna zijn we al aan de reep. Maar je wilde een plaatje horen van Wesley Bronkhorst. En uh, ja, geen zin meer in jouw leugens. En Willem, uh, we gaan jouw uh, verzoekje ook nog uh, proberen te draaien. Zo hier op het einde. Ik kan jouw naam echt niet meer horen Ik kan je leugens niet meer aan Te veel geheimen in jouw woorden Waarom met jou nog verder gaan Het zal dan ook wel weer mijn schuld zijn Dat je wegging met die ander. Je wilde meer dan ik kon geven. Maar zei dat ik zo was veranderd. Als ik jou over hem hoor praten. Dan hoor ik steeds leuk. Voel dat jij mij gaat verlaten Maar jij zegt steeds het is niet waar Maar kijk jij eens een keer in de spiegel En geef het deze keer maar toe Je loopt al maandenlang lang te liegen Al jouw verhalen ben ik zo moe. Ik heb geen zin meer in jouw leugens. Ik heb geen zin meer in die pijn. Ik zal voor In jouw en ik wil je nooit meer zien. Als jij straks heet. I is we meer in jouw leugens aangevraagd door Jeroen en Willem. Deze is voor jou dan. Als laatste op de Valreep. Just One More Day. Hij was hier uh, laatst aanwezig. Jean Paul Only you. Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor, uh, voor het luisteren en voor het kijken. En uh, ja, voor de aangezoekjes. Ik zou zeggen bedankt. Uh, en uh, ja, hopelijk graag de volgende week. Een goed weekend. Bye bye. I wanted to be with you, but now the day has come that we will part. Stay with me and make our dreams come true.